De chemiestudent zou van plan zijn geweest een aanslag met gas of chemicaliën te plegen... tijdens een demonstratie vanavond tegen het pausbezoek. De paus komt morgen naar Madrid in het kader van de Wereldjongerendagen. Premier Rutte en minister De Jager geven de Tweede Kamer vanmiddag meer uitleg over de steun aan Griekenland. Na het debat van gisteren bleef vrijwel de hele oppositie zitten met vragen over de opbouw van de steun. Straks om tien uur moet er een brief van Rutte en De Jager liggen... De Duitse bondskanselier Merkel en president Sarkozy van Frankrijk... willen dat er een speciaal bestuur komt voor de eurozone. De problemen met Griekenland tonen volgens hen aan... dat een centraal gestuurd economisch beleid voor de 17-eurolanden hard nodig is. In Breda gelden vanaf vrijdag strengere veiligheidsmaatregelen. Zo mag de politie de komende vier weekenden preventief fouilleren. Dat gebeurt onder meer om problemen met motorclubs te voorkomen...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 Toekomstgericht. U weet het, de hele nacht maken we experimentele programma's. Zo hoorden u al eerder op de nacht, uh, jong radiotalent die Venal Society Club bracht. Afgelopen uur, Zeemeel FM over Nederlandstalige muziek. En komt u iets totaal anders, toekomstgericht. We gaan het hebben over jong ondernemerschap, we gaan het hebben over vakbonden... we gaan het hebben over de arbeidsmarkt en over de toekomst in Nederland. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik met een duo presentator Oscar Kul. Want we werken voor dit uur samen met jong management. Goedemorgen, Oscar. Ja, uh, goedemorgen Nederland, goedemorgen camera. Jouw debuut als radiopresentator. Ja, inderdaad. Uh, ik uh, vind het een grote eer om hier te zijn. Klein beetje zenuwachtig, dus ik hoop dat de mensen het niet horen in mijn stem. Maar uh, ja, het is... Uh... Je bent een uurtje aan mij in Young Management gekluisterd. Dus helemaal goed. En je hebt twee mooie gasten meegenomen. Die gaan we later voorstellen. Daar gaan we het later met ze over hebben. Je bent voorzitter van Young Management. Wat is dat eigenlijk? Ja, Young Management is de grootste jonge werkgeversorganisatie van Nederland. We hebben meer dan duizend leden. We zijn gelieerd aan VNO-NCW... En uh, ja, we hebben een uh, kade pensioendatum vanaf uh, 40. Dan wordt uh, vriendelijk toch dringend verzocht om verder te gaan. Omdat we juist uh, jonge werkgevers willen ja, faciliteren en, uh, en uh, ja, daar beschikbaar voor zijn. Omdat die ook in een leeftijdsfase zit die wat meer overeenkomt dan uh, mensen die wat ouder zijn. Ja, dus je moet denken aan een soort VNO-NCW-achtige club, alleen dan... Met jongeren. Die nou, jonge dat, dat, uh, wij zeggen altijd dat VNO-NCW meer onze alumni club. Dus dat, uh, dat zou ik uh, zeker Als je 40 doen, bent, dan kan je naar de. Da, naar dan kun je, da, kun je daarheen. En dan uh, mag je je grijze pak aantrekken. Maar ik hoop dat ze daar niet uh, boos over gaan worden. Nee, het belangrijkste is, is dat uh, jonge mensen van elkaar kunnen leren. En ook uh, ervaring met elkaar kunnen uitwisselen. Dus het gaat niet om dat je tien kaartjes meeneemt. En met tien kaartjes terugkomt. Maar dat je gewoon uh, best practice kan leren van anderen. Ziet hoe het in andere bedrijven met andere personen gaat. Uh, maar dat je ook uh, kunt uh, ja, uh, vragen kunt stellen van joh, waar breng jij je kinderen heen en hoe regel jij dat? Dus vandaar dat we ook echt die fase hebben. En we zijn een alle oude club, we staan uh, volgend jaar 95 jaar. Kijk, zo kan het gaan, zo hard kan het gaan. En je hebt ook een eigen bedrijf, Novacom. Dat klopt, uh, nu kan ik je uitgebreid daar vragen over stellen. Maar onze verslaggever Teun Verstegen is uh, bij jou langs geweest. We gaan luisteren naar wat hij gemaakt heeft. Een reportage. Ja, Mijn naam is uh, Oscar Koel. Ik ben uh, directeur-eigenaar van uh, Novacon. Ik ben 31 lentes uh, jong en ik ben uh, woonachtig in het uh, altijd pittoreske Achthoek in uh, Doetinchem. Novacon is een uh, technisch uh, dienstverlener bestaande uit een machinefabriek... een engineeringsgedeelte en een uh, detacheringsgedeelte, industrie service... En wij zeggen altijd, we kunnen iets bedenken, we kunnen iets maken en we kunnen het uitvoeren. Herman, u heeft het bedrijf uh, een jaar of 25 geleden opgericht. Hoe is dat begonnen? Nou, ik uh, werkte in Duitsland uh, bij een aantal bedrijven als bedrijfsadviseur. Ik ben toen, uh, heb toen een kleine bedrijf hier in Nederland overgenomen. Die uh, behoorde bij een glommoraat van bedrijven die voor defensie werkten... En uh, daar maakten wij speciale onderdelen voor Defensie. Uh, vooral met de reparaties en de modernisering van de Leopard 1 en Leopard 2 tank. Helaas in 1988 bij de val van de Berlijnse muur ja, liepen de defensieopdrachten uh, liepen terug. Maar gezien wij de, toch een grote technische nauw in, inmiddels ontwikkeld hadden... Ja, hebben we dat opengesteld voor civiele klanten. En ja, zo is, dat is eigenlijk de, de grondslag van het bedrijf geworden. En toen zijn langzaamaan je twee zoons, Erik en Oscar, die zijn erbij gekomen. Heb je dat zelf heel bewust gevraagd of is dat heel langzaamaan uh, gewoon zo gekomen? Nee, ik heb mijn kinderen, ik heb vier kinderen. Ik heb ze allemaal vrijgelaten in hun beroepskeuze. En uh, nou ja, Erik die gaf als eerste te kennen voor... Uh, ja, ik, uh, dit lijkt me nog wel wat... En later kwam de jongste, dus Oscar, die kwam nog als uh, voor twee jaar geleden erbij. En die gaat dus nu op termijn uh, de bedrijf volledig overnemen. We hebben 26 personen zijn hier werkzaam.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 Of overmorgen, dan zullen ze dat gaan bespreken. En wat je heel goed ziet, is dat we even van allerlei dingen, hè, houtje touwtje, noemen wij dat een klein beetje, bij elkaar hebben gezet. Ja, maar het is, het is een, ja, eigenlijk een beetje een groene lopende band. Met een stukje aan dat weer biet is. En ja. dan het, zijn, het zijn twee lopende banden op bestelling met drie elektromotoren erbij. En nou ja, hè, onze truc, om maar even zeggen. En waar ik blij ben dat dit radio is en niet uh, tv, dat mensen het niet kunnen zien. Hoe wij dat er netjes in gaan leggen. En door deze basic hier zo neer te zetten, kan de klant zien van.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 Nou, dit is zo lekker, ik kan dit niet, uh, niet afslaan. Oh, dit, is, dit is heerlijk. U hoorde een reportage van WNL-verslaggever Teun Verstegen. Teun heeft genoten bij jou, uh, Oscar? Of niet? Ja, hij heeft er uh, de halve snoepjes-trommel meegenomen, om het uh, zo maar te zeggen. Dus uh, ik denk dat wij vandaag maar even naar die klant toe gaan... om wat nieuw materiaal op te uh, gaan halen op te testen. <laughs> Beste mensen, u luistert naar Radio 1 toekomstgericht. Bij ons in de studio zijn vanochtend twee gasten aanwezig... En de eerste gast is Eimert Melwijk. Hè? Ja, ik stel hem even voor. Eimert Melwijk, de voorzitter van CNV Jongeren. Eimert, goedemorgen. Goedemorgen. Eimert, heel kort, wat doet CNV Jongeren? CNV Jongeren komt op voor de belangen van jongeren op de arbeidsmarkt. Het gaat Eigenlijk allemaal om werk en inkomen. En dat doen we individueel voor jongeren als ze een vraag hebben of als ze een probleem hebben. En dat doen we voor jongeren in het algemeen en dat noemen we collectief dan. En dat gaat dan bijvoorbeeld over uh, pensioenen of over het ontslagrecht. Allemaal dingen waar je als individu, als jongere, ja, op jezelf niet zoveel aan kan doen. Maar waar, waarvoor je goed vertegenwoordigd moet zijn in bijvoorbeeld Den Haag. En dat is mijn baantje. Hm. Ja, je noemde net al het uh, P-woord, maar daar gaan we het even niet uh, over hebben. <laughs> uh, uh, zijn jullie uh, eigenlijk onafhankelijk van het uh, CNV? Ja, wij zijn onafhankelijk van het CNV inderdaad. We hebben eigen leden. En uh, dat betekent ook dat wij niet gefinancierd worden door het CNV... en daarmee ook niet in de zak zitten van het CNV. En dat is wel belangrijk in de tijd waarin we leven... dat je niet altijd dezelfde standpunten in hoeft te nemen per se. We hebben wel dezelfde uitgangspunten. Ik denk ook wel voor een groot deel dezelfde doelen. Maar soms een andere weg die naar Rome leidt. En zeker met de generatieconflicten die toch wel op de loer liggen... Uh, tussen jongeren en ouderen, is het belangrijk om onafhankelijk te zijn. En die C, staat hij nog voor christelijk of staat hij steeds meer voor collectief? Die staat uh, zeker voor christelijk. Dat is onze achtergrond inderdaad. Maar ik zie wel bij mij in de vereniging zijn ook bijvoorbeeld veel moslims die actief zijn. Maar ook mensen die dat niet zozeer zelf christen zijn. Maar wel dat, dat ja, solidaire uh, achtergrond onderschrijven. Dat is het belangrijkste. Okay. Van de vakbond een kleine stap naar de ondernemer. Want die hebben we ook in de studio. Guido uh, Boelaars van Homestroom. Ja, goeiemorgen. Of Homestroom. Homestroom. Wat is Homestroom? Homestroom is een doorlopend inkoopcollectief voor particulieren voor stroom en gas. En in tegenstelling tot heel veel andere collectieven uh, waarbij je een groep klanten, particulieren verzamelt en dan één scherpe aanbieding doet, doen wij dit ieder jaar opnieuw voor onze leden. Dus uh, het eerste jaar sluit je je aan voor een voordelig energietarief, maar in plaats van dat je na het eerste jaar weer in het luchtleden zwemt en het maar weer uit moet zoeken, want ja... Het is een ingewikkelde wereld. Gaan wij het ieder jaar opnieuw ja, scherpe drieven voor jullie realiseren. En je hebt het niet over klanten, maar over leden. Ja, leden. Je wordt deelnemer van het inkoopcollectief. Want hoe groter het collectief, hoe meer uh, ja, macht er bij het collectief komt te liggen. Bij heel veel andere collectieven uh, worden de leden uiteindelijk aan de energiemaatschappij verkocht. En wij doen dat niet. Wij zijn, uh, net als het CMV, onafhankelijk... En ja, op die manier kunnen wij ieder jaar weer een scherpe energieleverancier realiseren. En ja, in plaats van dat men wij betaald krijgt door de energieleverancier, betalen de leden dus wel om deelnemer te mogen zijn. En uh, je bent dus ondernemer, een succesvol ondernemer. Als je nou in 10 seconden of 20 seconden moet uitleggen hoe je een succesvol ondernemer wordt. Uh, slim ondernemen, geen onnodige risico's nemen, risico's met verstand nemen. Uh, en zorgt ook dat je de juiste mensen om je heen verzamelt. Oscar, want je bent al wel mijn mede-presentator... maar je hebt ook gewoon je eigen bedrijf, hoorden we net ook. Uh, zijn dat ook voor jou de ingrediënten van een succesvolle ondernemer? Ja, ik, uh, ik uh, hoorde laatst van Loesje, ja, bekend in uh, Arnhem en een hele mooie tekst, dat een uh, ondernemer die, uh, die maakt bepaalde stappen... en achteraf vindt hij eigenlijk daar een goede theorie bij... waarom het uh, gewerkt oh, ja. heeft. Dus dat uh, gecalculeerd risico nemen, dat, uh, dat, dat onderschrijf ik wel. Maar ik denk uh, dat je, als je een ja, puntje bepaaltje komt... dat je dat eigenlijk nooit van tevoren weet. Maar dat juist die ondernemers... nou die zij die die stap zetten. Ja, daarom uh, vallen ze af en toe heel hard op, uh, op de mond. En uh, af en toe dan uh, stijgen ze tot grote hoogtes. Dus er een uh, ondernemer in jouw Eimert-Mijlwerk van het C&V Jongeren? Ja, nou die risico's nemen, dat, dat ken ik wel. Mijn neus en mijn kop stoten, dat ken ik ook wel inderdaad. Ja. Maar ik moet wel zeggen dat ik zo zeer, zeer veel respect heb... voor mensen in Nederland die dus die risico's durven te gaan nemen. Ja. Of bij mezelf, ik heb nog geen eigen bedrijf gestart. Misschien komt dat ooit nog. Uh, maar er wordt altijd gezegd, nou ja, werkgevers en werknemers liggen met elkaar in de clinch. Dat doen we ook vaak, dat ja. moeten we ook vooral blijven doen. Maar het is wel belangrijk dat er een paar mensen zijn in Nederland die die stap durven zetten. En daar uh, nou Oscar is daar ook een goed voorbeeld van bijvoorbeeld. We gaan het straks over hebben ook welke hordes je dan wellicht als je een eigen bedrijfsstarter tegen gaat komen. Want uh, het schijnt van alles mis te zijn ook. Um, misschien moeten wel uh, wetten worden aangepast. Daar gaan we het straks onder andere over hebben. Moet die ontslagrecht uh, uh, worden versoepeld? Uh, CAO's moeten die blijven bestaan? Vakbonden moeten die nog wel blijven bestaan? Maar we gaan eerst luisteren naar muziek. Um, Oscar, jij hebt een familiebedrijf, je werkt samen met je vader. Klopt, ja. Dus uh, speciaal misschien wel ook een beetje voor je vader... die straks ook gewoon weer uh, aan de slag moet. Hij is 65, geloof ik, hè? Nee, mijn vader Bijna. is uh, pas 61. Pas 61. Ja. Dus Hij moet nog vier jaar werken. <laughs> Minimaal. Ja, Eigenlijk zes jaar uh, om het uh, mij even te houden. Speciaal voor jouw vader en voor alle vaders en vrienden van deze wereld... Uh, gaan we luisteren naar een nummer van Alain Clark, Father and Friend... hier bij Radio 1, toekomstgericht...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 It's so strange to hear and see That someone so different is a soul Alleen Clark en zijn vader met een prachtig nummer Father and Friend op Radio 1. Het is 19 minuten over 5. U luistert naar Toekomstgericht, een programma over ondernemerschap... in samenwerking met Jong Management. En mijn uh, duo-presentator is deze ochtend Oscar Keul. Die is voorzitter van Jong Management. Ja, maar we zitten hier niet uh, alleen, uh, Cameran. Bij ons in de studio zitten ook ondernemer Guido Boelaars... en CNV-jongerenvoorzitter Eimert Mulwijk. Heren, in goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het hebben over de toekomst van de arbeidsmarkt... Eimert, laten we bij jou beginnen. Hebben vakbonden nog wel een toekomst? Ja, vakbonden hebben zeker een toekomst. Uh, dat, dat mensen vertegenwoordigd moeten worden, dat is iets van alle tijden. Ik zou daar zelf, als je werknemer bent... wil je niet overal zelf over moeten onderhandelen. Het is dus makkelijk dat er collectieven zijn. En of dat nou een CNV of FNV heet over 100 jaar, dat weet ik niet. Ik denk ook echt dat er nog best wel veel gaat veranderen de komende tijd. Uh, maar dat je vertegenwoordigd moet zijn... Dat zal altijd zo zijn. Het is altijd al zo geweest en dat zal ook zo zijn. Maar ik vind wel dat we als vakbonden ook wel moeten realiseren... van ja, je kan niet altijd hetzelfde concept toe blijven passen op een andere tijd. En dat die vernieuwing is nodig en daar is CNV jongeren ook voor. Oftewel, verworven rechten betekent niet dat die oneindig zijn... en er mag wel eens een keer aangesleuteld worden. Zeker, zeker. Elke generatie moet beseffen dat ja, als iets de situatie verandert... zal je mee moeten bewegen. Het is buigen of barsten. En nu wordt het nog wel zo vaak tot de spits gedreven dat het barsten wordt. Dat het of het een de ene generatie wint of de andere. En vakbonden zijn daar op dit moment wel mee bezig. We moeten ook wel. Ik denk dat het jarenlang te lang uitgesteld is. En dat gaat er inderdaad over bijvoorbeeld hoe we de arbeidsmarkt uh, organiseren. En dat kan echt anders. En daarom moeten jongeren zich juist binnen die vakbond organiseren om een toekomst te geven. Guido, hoe denk jij over de toekomst van vakbonden? Blijven die bestaan? Ik denk altijd dat uh, werknemers zeker vertegenwoordigd moeten worden. En uh, je kunt als werknemer ook niet overal verstand van hebben. En doe waar je goed in bent. En de vakbonden hebben daar heel veel verstand van. En ja, werknemers moeten zich daar ook zeker door laten blijven vertegenwoordigen, vind ik zeker. Maar he, dan, dan moet je weer lid worden, want zo werkt het nu vaak. Het lidmaatschap überhaupt is niet meer populair of het dan een voetbalvereniging is. En laat staan een vakbond, toch? Ja, nou, leden dat, dat, dat is inderdaad echt een probleem. Uh, want ja, je moet toch... Je willen verbinden aan iets, en liefst voor langere tijd. En dus we moeten ook gaan kijken, van, moet dat nogal op die manier? Of moet maar is dat je... niet, ook niet het probleem, dat de vakbonden eigenlijk op dit moment worden gedomineerd door de oude mensen, door de grijze muizen? Nou, je ziet wel dat ze een belangrijke stempel erop drukken. Dat zie je, ik mag het P-woord niet noemen van Oscar, dat zou ik niet meer doen. Het P-woord is uh, uh, voor, voor de mensen die denken, welk P-woord <laughs> hebben we het nou wel? Uh, pensioenen, uh, Ja, precies. Pensioenen. Uh, daar zie je dat inderdaad wel. Uh, tegelijkertijd zien we nu ook wel, als je als een goed punt maakt als jongeren... dat ook goed kan verwoorden, dan is het echt niet zo dat er dan een paar oude grijze heren zeggen... van, nou, sodomiet erop, wij geven niet over om on on onze kleinkinderen. Dus het gaat ook om jongeren eigen verantwoordelijkheid erop te nemen. We hadden het net over ondernemen. Mensen die het gewoon gaan doen in plaats van het erover over hebben. Ik denk ook dat er mensen moeten zijn die ook gewoon de belangen van jongeren gaan vertegenwoordigen in plaats van erover gaan zeuren in de kroeg. En dat hebben we nodig en ja, de vakbeweging zal dan ook zelf een beetje moeten veranderen, want je kan niet mensen willen organiseren, ze lid maken uh, en vervolgens niets voor ze gaan doen. En dat lid maken overigens is nogal een punt waar wij wel, uh, waar ik echt een grote uitdaging zie voor de komende tijd. Van ja, is dat nog wel van deze tijd op die manier lid zijn of moet je eerst, uh, we noemen het wel als lead in de VS, noemen we dat zo, dat je eerst iets ondersteunt, een beetje à la Facebook vind ik leuk of uh, iets liken. Uh, en vervolgens pas echt lid worden. Nou, daar zouden we moeten gaan denken. Maar is dat, ik, kan je daarmee aankomen bij CNV en FNV, bij jullie zeg maar moederclubs? Ja, ik, daar is zeker wel gehoor voor. Het is dan, als het ab, abstract is, dan is iedereen het meestal meestal mee eens. Maar als het concreet wordt, daar, daar zijn we nog niet. Maar ik denk wel dat de tijd er rijp voor is. En de nut en de noodzaak om jongeren bij de vakbeweging te betrekken... die is wel zo aanwezig dat ook alle oude en staande kaders... die worden wel aardig vloeibaar op dit moment. Oscar, waar waarom mag het P-woord niet worden genoemd? Nou ja, het P-woord, het pensioenwoord, dat, dat is een, een soort spook... dat nu al een, een paar jaar over Nederland heen uh, waait. Uh, er lag een, lag een, een voorstel, in, in ja, dat was eigenlijk al in kannen en kruiden, kruiken. Nou ja, goed, uh, iedereen die het nieuws een beetje heeft gevolgd... Uh, die weet dat dat uh, steeds moeilijker begint uh, te worden... door allerlei uh, perikelen, ook binnen vakbonden. Uh, we hebben bij onze eigen deden gewoon eerst maar eens even gevraagd... van joh, wat weten jullie er nu eigenlijk van? En, en, en wil je misschien dan informatie, meer informatie hebben? Ja, dat, dat is er massaal uitgekomen. Omdat, ja, ik denk: uh, 99 van de 100 mensen die weten absoluut niet uh, meer waar het over gaat. En ja, je hoort uh, A in de krant, dan is het B, en dan reageert diegene weer uh, met, met C. Dus uh, dit is ook. Het is ook heel erg troebel. En ik kan me wel voorstellen dat dan een FNV 96% van hun leden meekrijgt die stemmen. Omdat ze gewoon een heel duidelijk advies geven van, joh, dit moet je doen. Maar dat zijn ook maar de, de stemmende leden. Ik geloof dat uh, slechts een kwart van uh, de leden gestemd heeft. Een vijfde zelfs, ja. Een vijfde, dus je, eigenlijk stem je als je voor bent, dan stem je niet. Ja, je ziet inderdaad wel een groep wat meer radicale types. Dat is in dit geval binnen FNV bondgenoten die zeer tegen zijn... Uh, het, ik ben het wel met Oscar eens dat de, de pensioenen gaat uiteindelijk om financiële markten. Je belegt geld een tijdje om het later terug te kunnen krijgen. En geld beleggen, dat merk ik ook afgelopen weken door, door de beurs, hoe dat op en neer gaat. Dat is inmiddels zeer onzeker geworden. Zelfs obligaties, waar heel veel mensen nog nooit over gehoord hadden, dat blijkt nu bijzonder een groot probleem te zijn. En het heeft zoveel dimensies dat ja, mensen het niet meer helemaal snappen en daardoor ook wel rare dingen gaan roepen. En ik zou wel. De vakbeweging ook mijzelf op willen leggen van probeer er nou duidelijk over te communiceren. Maar durf ook al op een gegeven moment stappen te zetten. En nu zie je toch wel, dat we hebben het er al jaren over gehad, dat pensioenakkoord. Nou, het is nog niet dead and buried. Maar uh, nou, het, het, het gaat wel lastig worden dat het, of er een pensioenakkoord komt überhaupt. Ja, daar zijn jongeren ook niet bij gebaat. Ja. Ik, ik denk, mijn mening over dit pensioenakkoord dat er nu ligt, is het is niet ideaal. Maar niks doen is nog veel minder een optie. Precies, tot slot hier over. Guido nog. Um, pensioenen, maak jij je daar zorgen over? Ik had het er met Eimert in de auto over. Pensioen, dat is iets waar ik heel eerlijk gezegd nog niet over na heb Maar dat gedouwd. doen veel ondernemers niet, hè? Ja, ik weet het. Uh, ik heb het er wel veel, uh, ja, met mijn moeder en ook met mijn compagnon hebben het er wel over. Van, we moeten er wel voor gaan zorgen dat er in de toekomst iets is, maar... Ja, wij schuiven dat stiekem nog een klein beetje op tot ons dertigste. Dus we hebben nog ruim twee jaar. Nou, we gaan er zo uh, over doorpraten. Uh, want dit onderwerp komt ook wel een beetje terug in de column waar we naartoe gaan. Nederland telt steeds meer ondernemers. Althans, er zijn steeds meer ZZP'ers. Wat betekent dit eigenlijk voor ons land? En wat is nou het effect voor ondernemers? Um, Julius Kousbroek is eigenaar van Payroll Works. En vanaf zijn vakantieadres heeft hij voor ons een column ingesproken. Als oprichter van Payroll-organisatie Payroll Works... ...weet ik als geen ander dat de arbeidsverhoudingen drastisch veranderen. In 2008 ben ik samen met mijn compion ons bedrijf gestart... ...als administratief antwoord op de nieuwe arbeidsverhoudingen. Binnen ons bedrijf bieden wij salarisadministratie en payrolling aan. Bij payrolling kiezen onze opdrachtgevers ervoor nieuwe medewerkers... ...niet zelf in dienst te nemen, maar om ons juridisch werkgever te laten worden. Wij hebben hierdoor dagelijks heel breed met arbeidsverhoudingen te maken. Payrollworks heeft op dit moment meer dan 2000 man op de loonlijst staan... ...en verwerkt ruim 8000 verloningen per maand... Variërend van zeer gespecialiseerde buitenlandse contractors met een uurloon van 150 euro of meer... ...tot een 15-jarige vakantietracht met een uurloon van slechts 2,74 euro. Het aantal zzp'ers en freelancers groeit heel hard. Hoewel over deze precieze aantallen wordt gediscussieerd... ...zijn er volgens de Kamer van Koophandel ruim 850.000 zelfstandigen zonder personeel ingeschreven... Volgens het Economisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam kan een derde hiervan worden aangemerkt als echte ZZP'er en freelancer. Als je deze groep aanvult met alle payrolling, uitzendkrachten, oproepkrachten en andere flexibele arbeidsverhoudingen, werkt een derde van de totale beroepsbevolking op flexibele basis. Let wel, de beroepsbevolking bestaat uit 6 miljoen mensen. Voorspellingen wijzen erop dat het aantal freelancers binnen 15 jaar zal groeien naar 2 miljoen. Als dit het geval is, dan zal tegen die tijd meer dan de helft van de beroepsbevolking arbeid verrichten op flexibele basis. Ik stel mij dan ook op het standpunt dat het systeem van het arbeidsrecht en het bijbehorende sociale stelsel drastisch op de schop moet worden genomen. Het is simpelweg nodig om niet alleen economisch concurrerend te kunnen blijven in de wereld, maar ook om beter presterende werknemers beter te kunnen belonen. Bovendien kan op die manier zowel vraag en aanbod als groei en krimp beter op elkaar worden afgestemd. Wat mij betreft geldt dan ook. Lang leven flexibele arbeidsverhoudingen tot ziens vast dienstverband met alle verplichtingen die erbij horen. U hoorde eigenaar van Payroll Works, Julius Koutsbroek in het eerste deel van zijn column. Straks uh, horen we het tweede deel. Um, hij zegt eigenlijk die um, arbeidsverhoudingen, daar moeten we, hè, dat, dat mag flexibeler als je kijkt hoe het er nu voor staat. Dat we zo ontzettend van zzp is. Uh, fle langlevende flexibele arbeidsverhoudingen zei hij letterlijk. Guido? Uh, ja, voor de ondernemer is het zeer zeker makkelijk. Echter denk ik ook wel dat het belangrijk is dat een uh, ja, werknemer toch een bepaalde zekerheid heeft. Uh, hè, je kunt niet iemand uh, uh, nu aannemen en twee weken later er weer uitzetten. Maar ik denk wel dat uh, ja, het ontslagrecht, dat dat wel op een bepaalde manier ergens versoepeld uh, dient te worden... Um, we zijn op dit moment zelf bezig om te kijken of we onze eerste werknemer uh, aan kunnen nemen. Of het überhaupt kan. Wat zijn de extra kosten die het met zich meebrengt. Want je dient daarvoor toch wel een behoorlijke omzetstijging. Of in ieder geval omzetconstante vast te houden. Wil je hem in ieder geval uit kunnen betalen. Hm. Dus er gaan uh, aardig wat kopzorgen uh, ja, dus in uh, ons rond. Mensen aannemen zorgt voor extra kopzorgen in eerste instantie. Ja, je, bent toch, je neemt toch weer een extra verantwoordelijkheid erbij. Want jij als werkgever, vind ik, bent wel verantwoordelijk ervoor... dat die persoon uh, ja, iedere maand zijn salaris krijgt. Of het nou wel of niet goed gaat met de organisatie. Ja. Hij dient wel zijn vaste lasten te betalen. En hij gaat er ook van uit. En hij maakt toch ook een soort planning van... nou, ik word nu in dienst genomen. En aan de hand daarvan uh, gaat hij toch wel kijken... van ja, kan ik wel of niet uh, ja. verder. Precies. Ja, ik, uh, ik, ik moet eerlijk zeggen, dat, uh, dat in Nederland uh, wordt het uh, bijna een straf om mensen uh, aan te nemen. En ik denk dat dat gewoon een verkeerde uitgangssituatie is. Ik denk ook zeker dat het uh, ontslagrecht, uh, ja, dat, dat, dat stamt uit de jaren na de, net na de Tweede Wereldoorlog. Veel van die cao's zijn daar ook nog helemaal op gebaseerd. Dus echt een he, lifetime employability. Je, je begint bij een baas en je blijft daar 40 jaar. Nee, bij mij in de buurt, ik ken, ik ken niemand die dat meer doet. Die gaat drie jaar uh, naar, naar een grote telecom en dan gaan ze er twee jaar jaar of drie jaar voor een uh, detacheerder uh, in het buitenland zitten. En daarna komen ze misschien terug, beginnen ze tijdelijk een bedrijf. Dus die flexibilisering is, uh, is daar echt in, in nodig. Daarnaast, het, het haalt ook erg veel jongeren, houdt het nu uit, uh, uit uh, ja, van de werkplek af. En dat lijkt me gewoon slecht. En met Malek? Ja, nou Oscar heeft het over een groep van mensen die gaan een tijdje in het buitenland, dan komen ze weer terug. Ik hoor dat wel vaker, dat je vanuit jezelf redeneert van, nou, dat zijn vooral de hoger opgeleide. We moeten wel beseffen dat een heel groot deel van de mensen in Nederland wel behoefte heeft aan een bepaalde continuïteit in hun arbeidsrelatie. Ik denk dat je, als je terug gaat helemaal naar wat wil een mens nu, wat wil een werknemer, nou, die wil respect hebben, die wil een redelijk loon hebben, maar ook een stukje vastigheid. Niet iedereen, want ja, ik ben zelf ben 27, ik ga, als ik hier uh, mijn bestuurstijd erop zit als voorzitter... ga ik weer wat anders doen. Ik ben flexibel, en mensen hebben daar behoefte aan. Ik snap ook dat een werkgever behoefte heeft aan wat flexibiliteit is een bedrijf. Nou, daar moet je goede balans tussen vinden. Ik vind payrolling vind ik echt een uitwas. Ik vind het echt niet goed dat je als werkgever zegt... Van, nou, daar heb ik helemaal niks meer mee te maken met dat personeel, want dat besteed ik uit. En als er een probleem komt, dan zeg, doe ik een telefoontje naar de payrollbedrijf. bedrijf. zeg los jij het lekker op. Zijn de ondernemers daarmee daar eens? Uh, nee, dat ben ik eigenlijk niet met je eens, uh, Eimert. Uh, want een ondernemer die wil ondernemen... en uh, van elke ondernemer wordt ook even verwacht dat hij gewoon een uh, HR-specialist is. Zeker als iemand uh, ziek wordt met herintegratietrajecten, rapportages... allerlei verschillende uh, ja, groepen die, er, uh, die, die daar belang bij hebben... Uh, ik als kleine ondernemer, MKB-bedrijf... die komt dan in een struikgewas terecht... waar ik me zo snel niet meer uit wil. Okay, Oscar, nog één reactie van Eimert. Oscar, en daar moeten we dus wat aan doen. We moeten ja. eraan doen dat jij niet het bos ingestuurd wordt... met die regels. Daar ben ik mee eens. Ik wil ook niet dat ik het ontslagrecht nu helemaal bevries. Ik wil helemaal niet het proces bevriezen, maar ik vind het belachelijk... dat er, uh, het zo moeilijk is, dat ik als MKB'er... in de handen van zo'n payroller gedreven moet worden. Ja. En daar moeten we wat aan gaan doen. Niet uh, door die payrollbedrijven... maar de hemel in te prijzen. We gaan er zo meteen uitgebreid over doorpraten met onze studiogasten Eimert Mijlwijk en Guido van Homestroom. Daar is hij de eigenaar van. Het is op dit moment drie over half zes. U luistert naar Toekomstgericht, een experimenteel WNL-programma in samenwerking met Young Management. En dit hele uur gaat over ondernemers. En de komende minuten wordt even bijgepraat door ons door met al het relevante ondernemersnieuws. Uh, Agereerse bedrijven in Overijssel krijgen samen van de provincie een subsidie van 3,4 miljoen euro om asbest van hun daken te halen. In plaats daarvan brengen zij zonnepanelen aan. Het gaat om 115 bedrijven. Daarmee wordt dit de grootste zonne-energieactie in, in Overijssel tot nu toe, volgens de provincie. Consumenten zijn deze zomer duurder uit als zijn drankje bestellen op het terras. Ten opzichte van vorig jaar tegen de prijs op de terrassen van de 21 grootste steden met 3,6%. Zo berekende Horeca Adviesbureau van Spronsen Partners. Amsterdam staat nog altijd op plek 1 en op de tweede plek staat dit jaar Den Bosch. De prijs steeg in de hoofdstad van Brabant met ruim 7%. Procent. Het aantal faillissementen in de regio Utrecht is in de eerste zes maanden van dit jaar verder afgenomen. Daarentegen zijn er in de eerste helft van 2011 meer dan 1350 banen verloren gegaan. Een stijging van rond de 150 procent. Ja, en farmaciebedrijf Pfizer, de maker van erectiepil Viagra, wie kent het niet... heeft een belangrijke rechtszaak gewonnen over het roemruchte blauwe pilletje. De Amerikaanse divisie van Teva Farmaceutische Industrie... wilde een goedkopere versie van het erectiemiddel in de markt zetten. Maar de rechter die stak daar een spreekwoordelijk stokje voor. Uh, aansluitend op waar we het net al over hadden. Een overvloed aan wetten en regels bezorgt een dusdanige romslomp... dat 28% van de Vlaamse ondernemers eraan zitten denken om zijn zaak op te heffen. Dit blijkt uit onderzoek van Unizo. Nou, dat is in Nederland denk ik niet het geval, hè? Dat zoveel ondernemers... Uh... Dat, uh, dat zou uh, een keer onderzocht moeten worden. Uh, nou, wie weet, voor young management. Uh, en dan nog een ander bericht. Uh, Londen, weet het wel, de rellen in Londen en andere Britse steden... hebben hun sporen nagelaten op de economie en het bedrijfsleven. Vooral kleine bedrijven zijn de dupe. 83% van de Britse ondernemers... denkt dat de rellen de reputatie van Groot-Brittannië... als land om zaken mee te doen, schadeberoekkend. En tot zover het uh, overzicht van het ondernemersnieuws. We hadden het net al over uh, pensioenen. Dat wilden we niet te lang over hebben, want dat is een ingewikkeld onderwerp. We gaan het straks uh, wel nog uitgebreid hebben over dat hele stelsel in Nederland. Wat moeten we doen met onze studiogasten? En we gaan het ook hebben over jonge mensen die, uh, die werken. Daar weet het Maalwerk van CNV Jong uh, van alles... Um, Nederland telt niet alleen steeds meer ondernemers, maar namelijk ook steeds meer jongeren die een uitkering hebben. En dan wel een zogenaamde wajong-uitkering. Een van hen is Anita Staal en ik sprak haar eerder op deze nacht. Goedemorgen. Jij hebt zo'n waijong uitkering Ja. Zou je kunnen vertellen waarom? Uh, ik heb een wajong-uitkering omdat ik op mijn uh, 23e ben geopereerd aan een hersentumor. En daar dus blijvende uh, ja, beperkingen aan heb. Ja, en dat betekent dat jij niet normaal zou kunnen een normale baan zou kunnen hebben? Nee, geen, sowieso geen 40 uur en heel veel begeleiding op de werkvloer. Ja, en om dat te compenseren krijg je een -jong uitkering. Ja. En wat houdt zo'n uitkering dan in? Is dat alleen maar een, een maandelijks geldbedrag? Uh, ja, ik krijg maandelijks dan een uh, bepaald bedrag van de UWV. Uh -huh. en, uh, en eventueel een, een reïntegratietraject, zeg maar. En dat zou zijn om je volgens weer aan het werk te krijgen. Ja. Nu wil je al heel graag een baan, hè? Ja. Je bent heel op graag. zoek. Wat, waar ben je eigenlijk naartoe op zoek? Administratief op werk. En is dat makkelijk te vinden? Mm, op het moment niet zo. Heeft dat te maken ja. met, uh, met de gewone crisis? Of heeft het ook te, mee te maken dat, dat je, jij een beperking hebt? Nee, ik denk dat het op het moment gewoon. Uh... Ja, met crisis te maken heeft. En hoe is het nou eigenlijk voor iemand die in, uh, in een jong zit om een baan te zoeken? Brengt dat nog problemen met zich mee? Uh, ja, het ligt eraan natuurlijk in hoeverre je het al gelijk meldt. Ja. Uh, wat jij hebt, zeg maar. Want doe jij dat als jij een baan zoekt? Uh, nee, ik zelf zeg niet gelijk uh, dat ik een jong heb en zo. Waarom niet? Ja, ik, ik krijg dan voor mezelf het idee van... Word ik aangenomen omdat ik dat meisje ben met die subsidie? Ja. Of word ik aangenomen omdat ik Anita's ben en dat en dat kan en dat misschien iets minder goed? Want een werkgever, als die jou aanneemt, dan krijgt hij extra geld. Ja. Omdat jij extra begeleiding nodig heeft. Ja. En jij wil niet dat je als een soort excuus-truus, of van excuus Anita, in jouw geval, wordt aangenomen <laughs> omdat, je, omdat dan de werkgever geld krijgt? Ja. Ken je mensen die daar ervaringen mee hebben? Ja. Wel. En, en wat hoor je dan van hen zoal? Nou ja, dat ze uh, vooral uh, dan zeggen van uh, oh, maar uh, hoeveel dan? En hoe lang? Ja, dus dat dat eigenlijk gelijk de interesse wekt van oh, <lacht> ik krijg geld. Ja. Ja. ja. En nu is vorig jaar heeft het kabinet geroepen, er zitten te veel jongeren in de waaio. Uh, dat kan een stuk minder zijn. Wordt er daar ook anders gekeken naar die waaio? Nou, dat weet ik niet, want ik vind zelf, daarom doe ik ook wel mee aan het project Waaiong Werk, Werkt... dat er uh, een hoop werkgevers en ook gewoon andere mensen zijn die niet weten wat een waaiong is. Nee. Want wat, wordt, wat, is dan, wat is het grootste vooroordeel over de Wajong? Uh, nou, dat je dus eigenlijk, en heel veel mensen hebben er een beeld bij dat je uh, multibeperkt bent... Niks meer kan, in een rolstoel zit. Uh, ja, eigenlijk het verkeerde plaatje, zeg maar. Ja, dus mensen denken gewoon van het wordt helemaal, het wordt helemaal niets als we zo iemand aannemen. Ja, en jij wil eigenlijk op, nu ook aangeven van dat is niet zo. Je, moet, je kan gewoon perfect iemand aannemen, want dat voordeel klopt niet. Ja, dat uh, ben ik het helemaal niet mee eens namelijk. <laughs> Ja, want op dit moment ben je op zoek naar een baan in de administratieve hoek. Dus die, ja. die oproep doen we graag. Als er mensen zijn die zeggen van uh, we willen haar aannemen... dan kun je die gewoon mailen naar redactie.nualwakker.nl. Redactie en je bent nog actief op dit moment ook, hè? want je doet vrijwilligerswerk. Ja, ik uh, doe op dit moment vrijwilligerswerk. Wat uh, doe je precies? Uh, ik uh, werk, uh, Ja, dat is eigenlijk weer dan iets heel anders. Maar ja. Ik werk met uh, kleine kinderen op de woensdagmiddag... Uh, en, uh, ja, een, een activiteit aanbieden, een knutselactiviteit en daarbij iets van een spelletje of zo. Ja, nou, dus daarmee geef je eigenlijk ook aan van, joh, ik ben gewoon een hardwerkende Nederlander. En het is niet zo dat iemand in de Wajong zit niet een hardwerkende Nederlander kan zijn. Nee, dat zijn ook mensen, dat zijn ook mensen die graag iets willen. U hoorde WNL-presentator Kamran Ula in gesprek met Anita Staal. Zij heeft een uh, Waijong uitkering Heimet, hoe is het gesteld met de waar jongens in Nederland? Ja, de waar jongens is altijd moeilijk over te hebben, want het is echt een hele diverse groep. Daar ben ik zelf afgelopen jaren wel achter gekomen. Er zijn mensen zoals Anita, die een hersentumor heeft gehad en daardoor later pas eigenlijk iets, een beperking heeft gekregen. Er zijn mensen die met een uh, fysieke beperking geboren zijn, ook mensen met een verstandelijke beperking, heel divers. Uh, maar bottom line is dat wij in Nederland onze arbeidsmarkt zo in moeten richten dat we het talent en de potentie van deze mensen in moeten kunnen zetten. En op dit moment is het zo dat er van de nou, ongeveer ruim 200.000 jongeren die in de waaion zitten, een groot deel niet aan het werk is. Nou, een deel kan ook niet werken, een deel is aan het studeren, uh, een deel is wel aan het werk, maar een heel groot deel die wel wil werken, uh, maar geen werk kan krijgen. Ja, die staat langs de kant en daar moeten we wat aan doen. Jong Management is twee maanden geleden bij NVO Nederland op bezoek geweest. En toen hebben we inderdaad een presentatie gehad over waar, jongens. En toen bleek ook eigenlijk onze, onze beperkte kennis ervan. Wij wisten heel veel regelingen ervan niet. Dat hebben we ook aan onze leden nog kenbaar gemaakt. En één, één belangrijk punt wil ik dan toch wel maken. Anita hoeft in principe niks te doen. Ze zal altijd een uitkering krijgen. Maar ze wil juist... Ondanks, of misschien wel dankzij haar handicap, wat gaan doen. Ja, Dat, dat vind ik zo'n mooie motivatie. Dat springt wat uit. En dat, uh, ja, dat, uh, dat heeft ons allemaal daar wel uh, gegrepen. En ja. zeker ook met een ja, wat, wat helder beeld erbij. van waar, waar liggen de kansen en waar liggen de risico's voor ondernemers. Dat, uh, daar zou nog wat aan gedaan mogen worden. Zeker. En wij hebben dus zelf, zij, zij is deel van het wai Promotie promotieteam Dat noemden ze ook al eventjes. We hebben een groep jongeren gemobiliseerd vanuit CNV-jongeren... die langs ondernemers gaat. Want we hebben hier namelijk gezamenlijk belang. Ondernemers hebben goede mensen nodig. Wij willen graag die mensen aan het werk kunnen komen. En wat we zien is dat het vaak is na zo'n presentatie... gaan ze zeggen, nou, wat is de waarjong? Wie zit erin? Wat zijn de regelingen? Uh, en dan aan het eind van die presentatie is een ondernemer vaak... Hé, hey, uh, zoek jij niet nog een baantje? En dat, daar spreekt wel uit dat er nog heel veel mogelijkheden zijn die niet benut worden. Dus dat we het over de regelingen hebben en de subsidies en allemaal dat soort dingen. Terwijl, nou ja, jullie kunnen dat beter zeggen dan ik, maar ondernemers lijken vaak meer gemotiveerd te worden door gewoon het persoonlijke verhaal te horen. Ja, het is misschien wel een beetje jammer dat het inderdaad de laatste jaar het alleen nog maar over pensioenen van oudere werknemers gaat. En weinig over de toekomstplannen van jonge werknemers en de waren jongens. Uh, Guido, zou jij zo iemand aannemen? Hè? Je bent uh, nu bezig met uh, de, de grote stap van de, de eerste werknemer. Er is altijd een oud-Joods gezegde van uh, ik wens je veel personeel. Ja. Maar goed als je dit zo hoort. Ja. Uh, nou ja, ik moet heel eerlijk bekennen, ik had er ook nog nooit over nagedacht. Uh, ik had er nog nooit bij, uh, bij stilgestaan. Maar het is inderdaad heel erg moeilijk om uh, ja, goede, gemotiveerde werknemers uh, te vinden. En als je dan dit soort verhalen van Anita hoort, ja, dan zou je... Haast bijna zeggen van ja, kom uh, bij ons op gesprek. Wij hebben op dit moment de luxe positie dat wij uh, twee uh, stagiaires die afgestudeerd zijn bij ons, dat wij ja, uit een van hen uh, kunnen kiezen. Zij willen allebei heel graag uh, blijven, maar mocht er in de toekomst uh, ja, iemand uh, nog extra nodig zijn, dan zal ik zeker contact opnemen met Eimert. Kijk, dat, dat is in ieder geval. Eh, dus, goede zaken gedaan. Dit joh, zouden joh. meer ondernemers moeten doen. Zeker, zeker. En hier begint het ook bij. En dat vind ik ook gewoon een rol voor onszelf. Je moet niet naar de anderen kijken, maar wat, kijken, wat kan je zelf doen? En daar ligt dus heel veel laaghangend fruit, noem ik het wel eens. We zijn bezig met die hoogste proberen te pakken, hoe we die dat doen. Terwijl er nog veel mensen zijn die wel aan het werk kunnen. En daar moeten we mee beginnen. Dus ik zie, ik zie een groep, en dat is echt waar, een groep van, laten we zeggen, 50.000, van die 200.000... waar de potentie in zit dat ze kunnen werken. En dat er op een of andere manier dus dat niet bij elkaar komt. Ergens zit er een kink in de kabel. Ja, uh, ja die moeten we gaan oplossen. In zekere zin eigenlijk ook wat het kabinet roept. Hè? Van, de, de, we kunnen met minder waaien, jongens, want ze, ze, er zit genoeg potentie in. Ja, nou, er is wel één verschillende aanpak. Het kabinet zegt je moet mensen op water en brood zetten. En vervolgens gaan ze wel werken. Dat is een aanname. Uh, ik heb dat zelf ook lang gedacht. Dat is een incentive. Dat werkt ook vaak goed. Uh, maar in dit geval is het vaak zo dat je die mensen op water en brood kan zetten. Maar en vervolgens, als je er niet aanvullend beleid op maakt, ja. dan vinden ze alsnog geen baan. En dan is het resultaat dat mensen een lager bedrag krijgen in de maand, graag willen werken, maar nog steeds die plek niet vinden. En dat zou ik het Paul de krom, want dat heb ik mezelf ook zelf persoonlijk gezegd, hier ook weer zou ik hem aan willen geven. Ja, dat is de staatssecretaris van Sociale Zaken en Wegelegenheid. Um, Oscar, um, iets breder trekkend, jongeren en de arbeidsmarkt. Jij doet eigenlijk ook iets heel bijzonders met jongeren. Je leidt ze min of meer een beetje zelf op. Nou ja, dat is eigenlijk helemaal niet uh, zo bijzonder. Wij, uh, wij zijn een, uh, ja, we, we zitten in de maakindustrie. En de maakindustrie, onze machinefabriek, uh, die heeft handen nodig, die, die machines wil buur uh, die en uit staal mooie producten wil maken. Nou, dat kun je tot een bepaalde ja, graad leren op school, maar eigenlijk moet je achter die machine gaan staan en je moet oefenen en je moet uh, ja, fouten maken daarin. En wij hebben op een gegeven moment gezegd in samenwerking met de Anton Tijdingsschool, uh, een onafhankelijke vakschool in het uh, oosten van het land. Uh, wij zijn niet de oprichters van, maar wel een van de sponsoren. Dat zijn nog 200 andere bedrijven. Ja. Um, en we hebben gezegd, we gaan weer eigenlijk naar het leerlinggezelmeestersysteem. Terwijl we pakken een, vaak in techniek, bij mij dan zijn het jonge mannen van 16, 17. En uh, die krijgen bij ons, krijgen ze uh, loon, uh, ze gaan naar school toe. Dus ja, dat, dat stimuleert hen heel erg. Hè? Als je 16 bent en dan wil je je scootertje en dan uh, wil, wil je hem ook kunnen laten rijden. Maar daarnaast, ze komen ook in de structuur weer terecht. En je ziet gewoon dat voor die jongens vaak die structuur weer heel erg goed is. Het begin is, ze hebben allemaal een keer huilend bij mij aan het bureau gestaan. En drie maanden daarna, dan hebben ze het een keer beter gedaan als de werkplaatschef. En dan, ja, dan zweven ze door de lucht heen. Ja, dat, dat is gewoon leuk om te zien. Nee. En dat is ook een kijk, maatschappelijk verantwoord ondernemen, vind ik, is niet alleen een boomersplanten en een, een, een, een, een, een auto rijden die hybride is. Maar dat is ook gewoon binnen je eigen kern kijken: van joh, wat kan ik hier doen? Hoe kan ik die jongens nu helpen? En, we nou, wel weten, daar doe ik het ook voor, mezelf erbij helpen. Van, daardoor krijg je uh, nieuw werk, uh, Straks gaan we het hebben met Guido Boelaas, eigenaar van Homestroom. En we gaan hem vragen hoe hij het ondernemersklimaat in Nederland zou aanpassen... als hij het voor het zeggen zou hebben. En uh, we gaan het ook hebben over de CAO-structuur in Nederland. Want moet hij nou niet helemaal op de schop? U luistert namelijk naar Toekomstgericht. Een samenwerking tussen Omroep WNL en Jong Management over ondernemerschap. En we gaan eerst luisteren naar Nederlands beste zangeres. Dat is in ieder geval mijn mening. Dit is Wende Nijders met Sycamore Tree. You're of this life.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 Ben Snijders met Sycamore Tree. Het is exact 10 minuten voor 6, Radio 1. Eerder in de uitzending van toekomstgericht van de luisternaar van Omroep WNL hoorde je al Julius Kausproek. Hij is eigenaar van Payroll Works. Dit is het tweede deel van zijn column. Op dit moment is het verschil tussen een zelfstandige of een freelancer ten opzichte van iemand met een vast dienstverband onnaal Denk bijvoorbeeld aan de enorme zekerheden voor de werknemer met een dienstverband. Als hij ziek wordt, dan wordt hij doorbetaald. En als de arbeidsverhouding niet goed meer is, dan staat hij niet zomaar op straat. Mocht dit dan toch gebeuren, dan heb je altijd nog het vangnet van de WW. Daarnaast wordt er ook nog door de werkgever voor het pensioen gezorgd. Overigens is dat niet vrijwillig. In de meeste gevallen wordt dit opgelegd vanuit de CAO. Niets van dit alles geldt voor een zelfstandige. Doe je als zelfstandige je werk niet goed, dan wordt je factuur niet betaald. Een individueel pensioenplan is vrijwel onbetaalbaar. De hypotheek kan je op je buik schrijven. En in tijden van crisis moet dat behoorlijk worden ingeboet op het risico. Als deze generatie zelfstandig ouder wordt, ontstaat er een nieuwe onderklasse die groter is dan we denken. De traditionele werknemer met een dienstverband zit er intussen warmjes bij. Na twintig dienstjaren verdient hij toch altijd meer dan de jongere collega met slechts vijf dienstjaren. Die desondanks wel twee keer zoveel produceert, flexibel opstelt en nooit ziek is. De door de bonden gedicteerde structuur is Krien, motiveert ambitieuze mensen om voor zichzelf te beginnen. Bovendien maken opdrachtgevers liever gebruik van een arbeidskracht die voordeliger en gemotiveerder is dan een vaste kracht, feitelijk op stukloon werkt en dus aanzienlijk meer produceert. Het antwoord op deze grote groeizelfstandigen zelfstandigen is hiermee in één keer gegeven. En voor wie onderhandelen die bonden nog? Volgens het CBS is slechts 4% van de leden jonger dan 25. Bovendien zit 14% van de leden al in de AOW. Van een brede vertegenwoordiging kan het dus moeilijk meer worden gesproken. De huidige CAO-structuur voor oudere werknemers zorgt voor demotivatie bij jonge ambitieuze werknemers. Het is namelijk geen prikkel meer voor oudere werknemers om harder te werken. De jongeren vliegen er toch als eerste uit en ik verdien toch twee keer zoveel, dus waarom zou ik harder werken? Deze nivellering, sommigen zullen het wellicht als solidariteit aanmerken, geeft een groot gevoel van onrecht, zowel voor, bij werknemer als bij werkgever. En dus zal de behoefte aan flexibelere arbeidsverhoudingen alleen maar toenemen. Terug naar deze verhoudingen. Vergeet de voordelen van een ZZP'er voor de opdrachtgever niet. Je zet ze in als het nodig is en als het werk niet goed is, dan betaal je als opdrachtgever ook niet. Ideaal dus, en de tarieven zijn kennelijk ook schappelijk. Want zeg nou zelf, als een ZZP'er twee keer zo duur was geweest als iemand in loondienst, dan had er geen ZZP'er bestaan. Onder opdrachtgevers hebben ZZP'ers immers geen bestaansrecht. Kortom, het arbeidsrecht, het sociale verzekeringsstelsel en de alles cao-structuur moet danig op de schop. ...individualiteit en bovengemiddeld presteren moet beloond kunnen worden. De groei van Payroll Works toonde mijn idee aan... ...dat wij een goede administratieve oplossing bieden voor de nieuwe arbeidsverhoudingen. U hoort de eigenaar van Payroll Works, Julius Kaasbroek Dat... Uh... Moet, daar moeten worden gereageerd, de CNV voorzitter, de ja. CNV jongeren voorzitter moet ik zeggen, Eimert Melwijk, de CAO, uh, structuur moet op de schop, arbeidsrecht, sociale verzekeringsstelsel, allemaal anders. Ja, ik hoor wel een paar punten waar ik wil reageren zelfs. Nou, ja. dat, dat... Houd het kort, dan kunnen de anderen ook ik weer over houd het reageren. kort. De bottom line wat zijn aannamen onder dit hele verhaal is individualiteit. Een mens kan prima voor zichzelf opkomen, die kan ook uit onderhandelen waar hij voor staat. En uh, daardoor kan iedereen wel op een payroll gezet worden. En zijn er geen collectieve arbeidsovereenkomsten, dat is waar de CAO voor staat, meer nodig. Ik geloof niet in die aanname. Ik geloof dat die voor een deel opgaat. Voor mensen misschien zoals wij hier vandaag zitten. Maar voor een groot deel niet. Dus ik denk dat uh, Julius dit uh, ja, hele verhaal gebaseerd op zijn eigen omgeving. Dat snap ik ook wel. Ja. En voor een deel heeft hij gelijk. Want niet iedereen heeft misschien baat bij de CAO. Maar het is wel een instrument wat zelfs, en dat is wel interessant, zelfs door de werkgevers zeer gewenst wordt. Sterker nog, werkgevers betalen als er een CAO afgesloten wordt. Want die willen namelijk dat het collectief afgesloten wordt. En daar wil ik Oscar wel eens een keer over horen. Hoe kan het dat dan een lid van jou die ja, zegt van nou gooi die CAO's in de prullenbak terwijl eigenlijk VNO en CW zijn? Ja, het is een individueel eh, lid, dus die mag zeggen wat hij wil waarschijnlijk. Maar uh, Oscar Kul zit er met de Young Management. Uh, nou, ben je. Uh, kijk, wij zijn geen cao onderhandelaar hè. We zijn gelieerd aan VNO-NCW, maar ja. we zijn het uh, niet. Precies. Uh, ik, uh, ik, ik, ik snap wel uh, wat jij zegt, Aymerd. Want de collectiviteit zorgt ervoor dat je gewoon uh, één afspraak... die staat en niet zeuren. Uh, maar wat eigenlijk deze trend gewoon aangeeft... is dus dat die, dat die uitgangspositie van die collectiviteit en die cao die klopt niet meer. En uh, we kunnen wel zeggen dat het wel zo is en het is, het is een mooi verhaal. Maar schijnbaar klopt het niet, want mensen zijn niet gek. En mensen gebruiken dus... It's om eigenlijk daar omheen te gaan. Omdat het zo verankerd zit in de, in de wetgeving in Nederland. En ja, goed, Rutte heeft uh, eigenlijk het ontslaggeg... voor alle andere uh, cadeau moeten doen... omdat uh, de PVV dat uh, absoluut niet wou. En vandaar dat we natuurlijk een stijgende groei blijven zien... in, in dit soort ja, oplossingen omheen, Omdat ondernemerschap is risico nemen... maar waar risico verminderd kan worden... en personeel is een groot risico. Het is altijd vaak meer dan 50 of 60 of wel 70 procent... van de kosten in een bedrijf. Ja, probeer ze dat ja maar wat er niet bij gezegd wordt, wat er niet bij gezegd wordt voor payrolling, dat klinkt natuurlijk heel romantisch zoals het nu voorgedaan wordt, is dat er bijvoorbeeld leraren zijn. Ik heb die voorbeelden gehoord afgelopen tijd, die al een tijdje ergens werken, die worden op een payroll gezet, waardoor ze al hun rechten verliezen zonder dat ze het weten. Dus het is de praktijk van payrolling zit echt veel perverse prikkels in. Maar waar ik wel uh, een, een punt wil maken... waar wij als jongeren in de vakbeweging ook voorlopen... is dat we dit ook enigszins zelf veroorzaakt hebben als vakbond. Door het inderdaad zo dicht te timmeren... Uh, dat je mensen als het ware in de handen drijft van flexibele contracten. En of dat nou payrolling is, jaarcontracten, uitzendcontracten dat die een derde flexibele schil, wat misschien groeit naar de helft... Ja. daar moeten we wat aan doen. Precies. En mijn punt zou zijn, is van wat we zouden moeten doen... is aan de achterkant over het ontslagrecht valt er met mij zeker over te praten. Maar dan moet er ook wat gebeuren aan de voorkant. Namelijk mensen wel up-to-date houden als het gaat om hun arbeidsmarktpositie. En wat we nu bijvoorbeeld bij TNT doen of bij postbodes... hebben we nooit wat aan gedaan. Vervolgens worden ze op straat gezet. Die mensen komen niet meer aan een baan. Ja, en dan moet je inderdaad ze een premie meegeven. Want ze hebben geen baankansen meer. Eigenlijk zou je moeten zeggen, geen ontslagvergoeding, maar wel op, opleidingbudget. heel ondernemers? Wie? Ja, ik, wij hebben gezegd van, ja, bij ons kom je werken. Je bent geen werknemer, maar je moet ondernemer zijn. Je moet mee willen denken in het bedrijf. En wij vinden ook dat als jij meedenkt in het bedrijf, je enthousiasme hebt... dan mag je daar ook op een bepaalde manier naar verloond worden. Dus als jij gewoon sta, standaard loon hebt... ja, er zullen inderdaad heel veel mensen zeggen, ja, ik vind het prima... en uh, ja, voor mij uh, nog tien anderen misschien. Maar wat wij juist willen is mensen die uh, meedenken dat je misschien uh, zo iemand als Anita hebt. Maar als zij haar werk dan goed doet, ja, dan mag daar ook wel uh, wat meer tegenover staan. En dat kan wel als je op een flexibele manier uh, ja, verloont. Dan is dat wel wat makkelijker. En een ZZP'er kun je af en toe wel eens wat meer meegeven. Of dan laat je hem een extra uurtje schrijven. Ja, voor de ZZP'er staat er dan weer tegenover uh, ja, dat hij weer uh, minder recht, uh, ja Recht heeft, zeg maar. Maar ja. Oscar? Uh, maar ma hij uh, uh, Ja, Guido, zodat jij even zo dat mag, als president. Dat is dan fijn om te horen. Uh, maar vind jij dat, dat de, de werknemers in Nederland. te veel of te weinig beschermd zijn? Want daar ben ik echt wel benieuwd naar. Nou, ik vind dat ze op een verkeerde manier beschermd zijn. Ik denk dat er voor een, voor een deel te maken is nu met een schijnzekerheid. Namelijk een vergoeding die je krijgt als je eruit getrapt wordt aan het einde. Uh, een ontslagvergoeding heet dat. Terwijl ja, een bedrag is op een gegeven moment op. Als je, stel je voor, je krijgt 50.000 euro mee. Dat is in mijn ogen nog een astronomisch bedrag natuurlijk als jongeren. Maar ga er een keer een paar, en het is weg. Waar ik vind, we moeten echt naar werkzekerheid in plaats van baanzekerheid. Dus het systeem zou moeten veranderen. Dat betekent, ik ben het oneens met het standpunt over payrolling moet allemaal maar kunnen en zo. Uh, dat vind ik niet. En ik vind het ook kwalijk dat er nu een derde in de flexibele schil zit... die dus helemaal geen aanspraak heeft. Dat gaat echt richting Amerikaanse toestanden. Nou, ik ken de situatie in de VS. Ik heb daar familie wonen. Als je daar op straat komt te staan, dan heb je echt gewoon een heel groot probleem. Daar moeten we niet naartoe. We zouden mensen moeten helpen dat ze dus inderdaad echt uh, een aan het werk kunnen blijven. En niet dat ze op straat komen te staan. Ik wil even naar uh, Guido toe. Guido, um, als, want we komen bij het einde van het programma bijna. Het ondernemersklimaat in Nederland. Als jij iets zou mogen veranderen aan het ondernemersklimaat, wat zou je dan doen? Ja, ik denk dat het inderdaad wel uh, makkelijker moet zijn om uh, te groeien in Nederland. Groeien, uh, daar heb je bepaald kapitaal voor nodig op sommige momenten. Dus uh, de oproep ook aan de bank is om ja, heb af en toe net iets meer vertrouwen in de ondernemers. Maar daarnaast ook waar we het net over hadden. Wij willen heel graag groeien. Wij hebben daar mensen voor nodig. Maar het wordt ons niet heel veel makkelijker gemaakt. Okay. Het is voor ons echt een hele moeilijke afweging. Gaan we het doen, ja of nee? Oké, okay, het mag best wat makkelijker worden gemaakt. Guido Boulaars van eigenaar van Dankjewel voor Homestoom. Meilwijk, voorzitter van CV Jongeren. En dit programma was van Omroep WNL in samenwerking met de young Management. De voorzitter daarvan was mijn duo-presentator Oscar bevallen. Ik uh, vond het uh, erg leuk om te doen. En uh, ik hoop dat we nog een keer worden uitgenodigd, kameraden. Ja. En ik uh, wil alle luisteraars van WNL en Radio 1 even bedanken. Nou, dat heb je bij deze gedaan. Volgende week op dit tijdstip op dinsdag of woensdagnacht... gaan we nog één keer experimenteren met Speld FM. Twee uur lang nepnieuws en terugblik... Tien jaar later na 9-11. Maar WNL is er vandaag ook nog vanavond om half zeven hier op Radio 1 met Avondspits. En vergeet u vanavond niet te kijken naar uitgesproken WNL. Iets voor half negen op Nederland 2. Een wakkere dag. Toekomstgericht gericht. Voor Wakker Nederland. Omroep WNL.